De Amerikaanse regering beslist vandaag op foto's van het lichaam van Oslan omdat de foto's te gruwelijk zouden zijn. Bin Laden werd bij de actie in zijn hoofd geschoten. Toch willen diverse Amerikaanse politici dat het bewijs dat Bin Laden dood is openbaar wordt. De politie probeert de voetbalsupporters die een scheidsrechter bij zijn huis hebben belaagd via Twitter te achterhalen. Supporters van amateurclub Spakenburg gingen vrijdag naar het huis van de scheidsrechter in Groningen. Ze zijn kwaad over beslissingen van de scheidsrechter tijdens een wedstrijd tegen aarsrivaal IJsselmeervogels. Bij dat duel keurde die een doelpunt van Spakenburg af en werd de speler het veld uitgestuurd. De Spakenburgers gooiden bij het huis van de arbiter het tuinmeubilair omver en veroorzaakten veel ophef in de straat.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 Gisrochtend werd de website door onbekende aangevallen. Waarschijnlijk hebben hackers een grote hoeveelheid data naar de servers van de Rabobank gestuurd, waardoor de site vastliep. De bank zegt dat de gegevens van alle klanten veilig zijn. Het weer, veel zon, alleen in het Noordoosten vanmiddag enkele stapelwolken. Wel vrij fris, 11 graden op de wallen tot 15 in het binnenland en een matige noordoostenwind. Morgen meer bewolking en dan een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.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 Files in de Randstad op dit moment op de A2 Den Bosch richting Amsterdam. Na een ongeluk 10 kilometer file tussen Knoopend Oude Rijn en Breukelen. Verkeer richting Amsterdam kan bij de Oude Rijn omrijden... door Arnhem en Hilversum aan, aan te houden via de A12, de A27 en de A1. Er zijn namelijk drie rijstroken dicht daar op de A2. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal, West en Maasbergen... staat 6 kilometer door een ongeluk één rijstrook is dicht. En op de A15 Europoort richting Rotterdam...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 Allebei, er komt een tijd die zwaar en moeilijk wordt. Want de passie raak je kwijt. En ik Dan reist de levensgrote vraag: is de liefde minder groot? En het sprookje van de prins op het witte is veel te vroeg voorbij, want de passie is bedaard. Het doet pijn, maar geef jezelf.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 Let's give it a